9 uur, net wel met het NOS-journaal. Het eten van een pizza heeft het Nederlandse criminele duo... dat er voortvluchtig was, uiteindelijk de das omgedaan. Gisteravond aten ze nog wat in een pizzeria in Schwerten bij Dortmund. Toen de eigenares vanochtend hun signalement in de media zag... belden ze meteen de politie. Daarna kwamen ook nog tips binnen van medewerkers van het hotel... waar de twee hadden ingecheckt. Vanmiddag werden ze daar gearresteerd. Als het meezit kunnen ze binnen een paar dagen in Nederland zijn. Ze worden onder meer verdacht van het plegen van overvallen en gijzeling. De ministers van Buitenlandse Zaken van Hongarije, Slowakije en Tsjechië... gaan vrijdag naar Oekraïne. Ze hopen dat er dan een nieuwe regering is... waarmee ze kunnen overleggen over de toekomst. Toen de pro-Russische president Yanukovych vorige week Kiev ontvluchtte... zette het parlement hem af. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... riep vandaag op de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren. Hij reageerde daarmee op de verhoogde militaire paraatheid van Rusland. Kerry zei met nadruk dat Rusland goed moet luisteren... naar de nieuwe leiders van Oekraïne, die willen hervormen. De twee mannen die vorig jaar de Britse militair Lee Rigby in Londen met een kapmes en messen hebben vermoord, hebben zware straffen gekregen. De hoofddader kreeg levenslang en de mededader 45 jaar. De mannen zeggen dat ze voor Allah tegen het anti-islamitische Westen strijden. Twee opvarenden van een boot van Stena Line worden voor de kust van Engeland vermist. Volgens Britse media zijn ze overboord gesprongen toen de veerboot op weg was van Harwich naar Hoek van Holland. De twee zouden immigranten uit Albanië zijn die in Engeland zijn geweigerd en terug moesten. Het weer af en toe opklaringen. Vannacht wordt het een graad of drie, overdag zo'n negen graden. Morgenochtend trekt er weer een regenzone over met ochtends nog wat zon in het Noordoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Jeroen Stophorst. Goedenavond, we beginnen een uurtje vroeger met Langs de Lijn... in verband met het Champions League voetbal van vanavond. De laatste twee heenwedstrijden in de achtste finales. Op papier heel aardige ontmoetingen, een kwartiertje geleden begonnen. Eerst meest buurten bij Andy Houtkamp, die kijkt naar calatasaray Chelsea. Oftewel Andy Schneider tegen Mourinho. Ja, En ze hebben ook nog met elkaar gespeeld. Uh, zo wordt het uh, gespeeld, gebrakt. Gebrakt. Ja, ja, zo wordt het gebracht. inderdaad. staat overigens 1-0 voor Chelsea. Al na 9 minuten. Goed doelpunt van Torres. Op aangeven van uh, Aspili Cueta. Het is uh, uh, 1-0 dus voor Chelsea. En waren ook beter in het eerste kwartier. Moeten ook wel wat doen voor de Engelse clubs. Want uh, Manchester City verloren met 2-0 van Barca. Arsenal verloren met 2-0 van Bayern. En gisteravond Manchester United 2-0 verliezen van Olympique uh, uh, uh, Olympiacos Olympiakos Pireus moet ik zeggen. En uh, nu dus, Chelsea wel een voorsprong. En Chelsea is, zoals gezegd, beter. Ik heb nog weinig gezien van Sneijder. Een paar leuke paasjes. Hij is duidelijk aanwezig. Maar Torres is de man, tot nu toe, van de wedstrijd wat op aangeven... van Aspilou scoorde hij de 1-0 voor Chelsea. We hebben een minuutje of 18, 19 gespeeld. Balm zit voor Sneijder, die natuurlijk iets wil laten zien. Zeker ook aan Van Gaal, want hij wil zo graag mee naar Brazilië. En dit zijn van die podia waar je het op moet tonen. Maar vooralsnog zijn ploeg Kalleter met 1-0 achter tegen Chelsea. Arman Afsaroglu kijkt naar Schalke 04 tegen Real Madrid. En daar wordt alweer gesproken over het duel tussen Huntelaar en Cristiano Ronaldo. Arman. Precies, Huntelaar natuurlijk tegen zijn oude ploeg. Hij speelde ooit een half jaar voor Real Madrid. En Real staat ook al voor in deze wedstrijd in Gelsenkirchen... ...want al na 13 minuten lag hij erin voor de Spanjaard 1-0... Prachtig doelpunt van Karim Benzema na een aanval over heel veel schijven. Waarbij de hele Madrileense aanval betrokken was. Hele goede actie van Gareth Bale op het middenveld. Die met een paar mooie schade verlost was van twee, drie Schalke middenvelders. Toen de bal gaf op Ronaldo die met zo'n schitterend hakje achter zijn stand bij langs de bal. Iets wat gelukkig misschien omdat de bal van richting werd veranderd... door een aantal verdedigers van Schalke bij Benzema kreeg. En die stond alleen in het strafschokgebied... en kon die bal heel makkelijk achter doelman Ferman van Schalke werken. Terwijl Real nu weer in de aanval is aan de rechterkant via Beel. Maar die paas is niet goed, waardoor dat niks oplevert. Maar dus een hele mooie goal van Real, de 1-0. En dat is ook een terechte voorspronger, want de Spanjaarden zijn veel sterker. Je ziet dat als Real een beetje versnelt... als ze een beetje meer aanstalten maken om iets... Nou ja, sneller te gaan aanvallen, dat Schalke dan gelijk in paniek raakt... en niet zo goed weet wat het moet doen. Maar toch hadden de Duitsers wel een goede kans... want direct na de aftrap, na die 0-1... kreeg Farfan vrije doortocht aan de rechterkant. Hij kon ook een voorzet geven... en door wat wij van het optreden van de centrale verdedigers van Real... Peppe en Sergio, Sergio Ramos eh, kwam er opeens alleen voor Casillas te staan. En hij kopte die bal ook wel goed. Maar een hele mooie redding van de Spaanse aanvoerder Casillas. En ook de rebound van Max Meyer die ging over de goal van Casillas. En dus staat Real na ruim 20 minuten in Gelsenkirchen op een 1-0 voorsprong. En het voetbalnieuws uit Nederland komt uit Waalwijk. Om precies te zijn, Erwin Koeman vertrekt namelijk na dit seizoen als trainer bij RKC. Hij is pas aan zijn tweede seizoen bezig. En Omroep Brabant sprak met Koeman na de training van zijn ploeg van RKC. Erwin, je hebt een besluit genomen om aan het eind van het seizoen weg te gaan bij RKC. Je zou je dus kunnen toelichten. Waarom verlaat je deze club aan het einde van het seizoen? Nou, ik moet eerst zeggen dat ik hier enorm goed kan werken. Ik heb hier een vrije hand. En met de mensen waar ik mee werk, dat is geweldig. En dat zal ik ook zeker gaan missen. Aan de andere kant is het zo dat de club heeft mij ook eerlijk heeft uitgelegd hoe de club ervoor staat. En kijk, ik zit hier nu bijna twee jaar. Dus twee jaar werken onder moeilijke omstandigheden, maar dat is niet erg. Dat is ook een onderdeel van mijn vak. Alleen, het is zo dat wij elke dag tegen ons plafond aanwerken. En soms wil je wel eens door het plafond heen, alleen dat gaat niet lukken. Dus dat is ook eigenlijk de grootste reden dat ik aan het einde van het seizoen bij RKC vertrek. Was het een moeilijke beslissing voor jou om te nemen? Nou, wat ik aangeef, uh, ik ga absoluut de mensen hier uh, waar ik mee samenwerk en de mensen van de club ga ik, ga ik missen. Want ik heb hier, een, uh, wat, wat, wat de arbeid betreft, de samenwerking met mensen, uh, dat is geweldig. Uh, we laten elkaar in onze waarden, uh, in elkaars waarden En we respecteren elkaar en uh, het is gewoon een hele goede relatie, dus uh, dat ga ik absoluut missen. Je hebt het over een plafond hè, waar je af en toe heen wil. Frustreert je dat soms ook dat de club ja, weinig mogelijkheden heeft om door te groeien? Ja, tuurlijk. Alleen ik geef de club daar de schuld niet van. Want het is nou eenmaal de situatie. En, uh, kijk, uh, voor veel mensen is het misschien vanzelfsprekend dat RKC in de eredivisie speelt. Maar dat is het absoluut niet zo. Uh, ik denk dat uh, door al het werk wat er wordt gedaan, uh, de kennis en kunnen die binnen de club uh, heerst... Uh, houden we RKC in de eredivisie. En ook dit jaar is natuurlijk het doel om daarin te blijven. En dat is ook mijn grootste doel uh, de komende twee maanden. Ja, ik kan me best voorstellen dat je denkt... Van, nou, ik zou ook wel eens bij een club weer aan de slag willen... Hè, waar het dan wat, wat makkelijker kan, waar wat meer mogelijkheden zijn. Is dat ook, speelt dat ook echt een, een grote rol? Nou, ik, kijk, op dit moment uh, zijn er helemaal geen contacten. Er is ook niemand die geïnformeerd heeft. Nou, ik vind het prima... Uh, misschien dat er straks iets komt, misschien niet. Uh, alleen, uh, uh, bij welke club je ook zit, elke club heeft zijn eigen problemen. Of je nou bij AZ zit, bij Feyenoord, bij RKC, bij Groningen. Elke club heeft zijn eigen plafond. En onze plafond die hangt heel laag. En daarom is het uh, geweldig dat de RKC nog in de Eredivisie speelt. Uh, kijk, wij weten de, de in- en outs van de club, de meeste mensen niet. En dan is het uh, geweldig dat deze mensen... Uh, die bij RKC werken, met, met plezier werken. Maar nogmaals, ze zitten allemaal tegen hun plafond aan. RKC is een club met wat minder mogelijkheden. Wel een hele mooie club. Bos dat dan toch een beetje met je ambities die je hebt als trainer zijn. Als sportman zijn. Het, het hoogste willen bereiken. Nou ja, kijk. Ik, ik, ik, ik zit niet zo in elkaar. Dat ik, uh, dat ik denk van. Ah, Oké, okay, ik ga voor twee of drie jaar bijtekenen. En als we derger dan ga ik lekker mee. En uh, dan vind ik het wel leuk en aardig. Dat ik mijn tijd wel invul. Alleen zo zit ik niet in elkaar. Uh, de, als je in het buitenland zou werken, dan denk ik dat, uh, dat je er anders in staat. Dan, dan denk je van oké, okay, ik, ik krijg mijn geld en uh, de, de normen en waarden zijn anders. Uh, de krachten van de mensen zijn anders, daar heb ik gewoon mee te dealen dan. Alleen bij RKC, je gaat uh, naar bed met RKC, je staat op met RKC. En, uh, en, en dit jaar uh, ja, we hebben, we zijn we begonnen eigenlijk met uh, een met totaal nieuwe elftal weer. En, en nogmaals, ik weet wat de mogelijkheden en beter nog de onmogelijkheden zijn bij RKC. Ja, en dat is de reden dat ik, uh, dat ik vertrek. En mijn gaat dus deze zomer weg uit Waanwijk. Zijn broer Ronald gaat weg uit Rotterdam. Wellicht komen ze we samen ergens op de bank terecht. Ajax dan, dat is serieus in gesprek met de Chinese telefoongigant Huawei... over het shirtsponsorschap van de Amsterdammers. Daarmee zou Huawei de opvolger worden van Egon, de shirtsponsor... waarvan het contract met Ajax aan het einde van dit seizoen afloopt. Huawei, dat is wereldwijd de grootste fabrikant van telecomapparatuur... is sinds september als shirtsponsor van Borussia Dortmund. En sinds 2011 is uh, het bedrijf ook op de Nederlandse markt actief. Edwin van der Sar, de marketingdirecteur van Ajax, ontkent de gesprekken niet... maar wil er verder niks over zeggen... Dat mag ook niet, want Ajax moet als beursgenoteerd bedrijf... voorzichtig zijn met gevoelige informatie. We gaan weer naar de Champions League achtste finale. Schalke 04 tegen Real Madrid. Armand. Wat een droomstart voor Real Madrid. Want het is al 0-2. Al na ruim 20 minuten staat het 0-2. En het is ongelooflijk. Want uh, ja, Schalke kan die goal eigenlijk zichzelf wel aanrekenen. Hoor. Omdat er een heel slordig balverlies werd geleden door Santana. Rond de zijlijn in de buurt van zijn eigen strafgroepgebied. En Benzema hield die bal heel knap binnen. En met een prachtige voetbeweging kreeg hij de bal vervolgens bij Gareth Bale. En toen was het niet heel makkelijk hoor voor Beel om die bal nog af te ronden. Omdat hij te maken kreeg met twee Schalke-verdedigers. Maar met één simpele beweging van links naar rechts ging hij door dat centrale verdedigingsblok heen. Dribbelde hij het 16 meter gebied in en schoot de bal met links feilloos in de hoek. En staat het dus 2-0 voor Real. En ja, dan heeft Beel misschien wel 100 miljoen euro gekost. Maar als hij dit soort dingen laat zien in de Champions League. Het toernooi wat Real natuurlijk zo graag voor de tiende keer wil winnen. Ja, dan zou je zeggen dat die transfervergoeding bijna de moeite waard gaat worden voor de Madri Lene. Deel die natuurlijk ook al een belangrijke rol speelde bij de 1-0, want hij stond aan de basis van die eerste goal, Ook al na zo'n mooie actie op het middenveld, waar hij een paar verdedigers van zich afschudde, alsof het hem geen moeite kost. En de bal bij Ronaldo kreeg hij hem toen aan Benzema gaf, die de 1-0 kon maken. Real nu weer in de aanval. En Schalke, ja, dat is een beetje, dat weet even niet wat het moet doen. Want ja, je begint natuurlijk met uh, hele leuke verwachtingen aan dit duel. Misschien kan je het Real, dat natuurlijk ...natuurlijk is in deze wedstrijd een beetje lastig maken... ...terwijl Real nu weer het vastgebied van Schalke inkomt. Daar een kans ontstaat ook voor Di Maria. Maar uh, scheid zegt de scheidsrechter Howard Webb fluit dan af... ...omdat Di Maria buitenspel zou hebben gestaan. En ja, Schalke dat uh, dus wel een kans kreeg in deze wedstrijd... ...na de, na de 0-1 van Real. En dat was ook wel een grote kans. Die draagselen eigenlijk iets beter naar de grond had moeten koppen. Nu kon uh, Casillas daar nog net de redding opbrengen ...en in de rebound kon uh, Max Meijer die bal niet op doel krijgen... En ja, als je die kans mist, dan zie je dat een topploeg als Real Madrid dat natuurlijk al vrij snel afstraft. Want eigenlijk gelijk uit de tegenaanval werd het al 0-2. Schalke nu wel in de aanval. Schalke dat wel wat ruimte krijgt hoor, van Real Madrid om te voetballen. Het is niet dat ze het helemaal dicht plamuren Real en op de counter spelen. Helemaal niet, in tegendeel. Want Real maakt eigenlijk het spel. En als het de bal even kwijt is, dan heeft Schalke dan ook wel ruimte automatisch. Omdat nogal wat Real spelers voor de bal staan om naar voren te voetballen. Maar nu leidt Schalke daar weer spoor de balverlies halverwege de helft van Real Madrid... En ik denk dat de ploeg van uh, trainer Jens Keller en natuurlijk met uh, Klaas-Jan Huntelaar in de spits zich een beetje moet herpakken. En moet hopen dat het nog uh, terug kan komen in de wedstrijd. Het staat na een uh, klein half uur 2-0 achter tegen een oppermachtig Real Madrid. Op die andere wedstrijd in de achtste finales van de Champions League staan de bezoekers op voorsprong. Dat betekent Chelsea op voorsprong bij Galatasaray. En die houdt kamp doelpunt van Torres in de negende minuut. En uh, Galatasaray probeert iets terug te doen. Maar ik moet toch zeggen, de gevaarlijke ploeg blijft Chelsea. En je had het uh, over de, het duel tussen, zeg maar, Sneijder en Mourinho. Het is natuurlijk ook het uh, duel tussen Drogba en Chelsea. Want Drogba, ex-Chelsea, uh, twee jaar geleden nog scorend in de finale... tegen Bayern München. Een heel laat doelpunt. Uh, speelt dus tegen zijn oude club nu met Galatasaray... dat in balbezit is aan de linkerkant met uh, Wesley Sneijder. Sneijder kijkt en uh, zoekt maar er staan weinig mensen vrij. Dus moet het naar Inan, de aanvoerder. Inan draait en kapt en speelt de bal dan weer helemaal terug. Achterin, via Balta, gaat de bal naar een grote sterke... Camerooner Sheju. En die speelt de bal naar voren. Naar de rechterkant. Emmanuel Eboué, Eboué ex-Arsenal. Kijkt om zich heen. Die loopt er vrij. Maar het staat stil bij Galatasaray. En dan proberen ze met een 1-2'tje. Aan de rechterkant. Het gaat in eerste instantie mis. Maar het balbezit blijft. En dan kan Eboué richting de achterlijn gaan. En moet de voorzet komen. Komt ook maar. Slechte voorzet. Wordt makkelijk weggewerkt door Chelsea. Chelsea dat de boel aardig in handen heeft. Nu uh, toch weer uh, een aanval van Galatasaray. Er kan daar iets leuks uitkomen. Ja, het schot is helemaal niet zo slecht. Het schot van, wie was dat? Uh, Boerdak Yilmaz. Die uh, de bal schiet op uh, Tsjech. En dan uh, gaan we al wisselen bij uh, Galatasaray. Want ik zie Roberto Mancini aan de zijkant staan met een speler. Ik weet niet wie dat was. In de snelheid om... Uh, uh, te zien wie er zometeen in gaat komen bij Galatasaray. Misschien dat een van de spelers, want er zijn nogal wat spelers met de hoofden tegen elkaar aangegaan. Onder andere Torres van Chelsea uh, kwam in onzachte aanraking met uh, Telles. En uh, Telles mag de inworp gaan nemen voor... Uh, nou, gaan we toch niet wisselen. Hij heeft eventjes uh, gepraat met de speler. Nee, die staat toch iemand aan de zijkant klaar om in te vallen. En dat lijkt mij Jekta Kurtulus als ik het in de snelheid zag. Uh, die uh, zo dadelijk in het uh, team van Galatasaray gaat komen van Roberto Mancini. Uh, Chelsea even in balbezit, maar de bal wordt achterin opgepikt door Cheju Balletje even naar voren. En dan uh, kan Felipe Melo, de Braziliaan, uh, in de aanval gaan. Maar hij raakt de bal ook alweer kwijt. En dan is het uh, Chelsea dat overneemt. Kleine overtreding. En dan gaan we de wissel krijgen. Overtreding op Fernando Torres. De wissel gaat komen. Er gaat met het nummer 14. Izet Jairovic, de Bosnier. Die zijn debuut maakt in de Champions League. En dat heeft niet lang geduurd. Hij kwam over in de winter van Grasshoppers En moet naar de zijkant. En zal balen. Want uh, hij wordt eruit gehaald. En hij ziet er niet gemist. Uit. Zijn vervanger inderdaad Kurtelouch voor uh, Galatasaray. En dus al een hele snelle wissel van Mancini. Bij een 1-0 achterstand in het voordeel dus van Chelsea. De grootste hit van de Robert Cray Band in 1988. Don't be afraid of the dark. Schalke, Real, Armand, Absarok, wedstrijd gespeeld al, denk je? Ja, ik vrees het wel eigenlijk. Want je ziet gewoon dat Real op alle fronten beter is dan Schalke 04. Het staat ook met 2-0 voor. Terechte voorsprong met Marcello nu voor Real ook in balbezit aan de linkerkant. Probeert met een voorzet Benzema te bereiken. De Franse spits die de 1-0 voor Real maakte, maar die bal wordt weggekopt. Bij Schalke achterin door Matip. Maar Real heeft wel weer het balbezit nu. Met Di Maria. Die gaat naar Ronaldo. Hakballetje naar Marcello. gebied. Marcello naar oh. Di Maria. Di Maria Ronaldo. Prachtige aanval Real. Yeah. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Maar toch niet afdoende dat Webb fluit voor een penalty. En dan kan Schalke er wel snel uitgaan. Aan de rechterkant met Farfan. Farfan die dan ziet dat aan de linkerkant Draxler vrij staat. Die krijgt de bal ook. Maar Carvajal, de Spaanse rechtsback, die zit er dan kort op. Draxler houdt wel het balbezit. Maar dan gaat die bal over de zijlijn. Via Carvajal en is er een ingooien voor Schalke 04. Prachtige aanval was dat zojuist weer van Real Madrid. Zoals ik er al een paar heb gezien in deze wedstrijd. Real voetbalt zo ontzettend makkelijk. En dat is eigenlijk een genot om naar te kijken. Die geweldige spelers daarvoor in met Benzema. Maar vooral natuurlijk met Ronaldo en met Beel. Die tot nu toe uitstekend in de wedstrijd zitten en heel goed spelen. Ronaldo die net een mooie paas uit de diepte kreeg. En helemaal vrij stond aan de rand van het strafgepgebied. En de bal keihard op de paal knalde. Grote kans was dat dus weer voor Real Madrid. Bal van Ronaldo buitenbreik van de Duitse keeper. Ferman van Schalke. Maar de paal bracht dus redding. En voorkomt dat deze wedstrijd voor rust al helemaal gespeeld is. Schalke nu weer in balbezit aan de linkerkant. Met uh, Colachinac de linksback speelt de bal even terug naar Santana die dus in de fout ging bij de 0-2. Santana kijkt, een, uh, kijkt of er een vrije medespeler rondloopt maar Real heeft het daar uh, goed dicht staan uh, achterin waardoor uh, Schalke helemaal terug moet en omdat Benzema dan ook nog doorjaagt is de, keep, is de bal nu beland bij uh, de Duitse keeper die dan uh, de bal weer heeft uh, uitgetrapt naar uh, Santana. Maier op het uh, middenveld in de middencirkel gaat nu naar de linkerkant. Krijgt te maken met twee Madridense verdedigers en raakt de bal dan ook kwijt. Chabi Alonso Neemt over voor Real en uh, levert de bal in bij Carvagal. 1-2 met Xabi uh, Alonso. En dan uh, kan Gareth Bale net niet in het balbezit komen. En kan Schalke er misschien uitkomen als het haast maakt. Met Meijer rond de middencirkel. Maar die paas is niet goed naar de rechterkant. Waardoor Schalke weer een beetje terug moet. En Real zich kan uh, hergroeperen Daarachterin. Schalke houdt wel het balbezit in de middencirkel. Met uh, Max Meijer speelt de bal naar Farfan. Farfan die uh, pakt dan wat meters. Gaat dan richting strafselbied. Speelt de bal naar de rechterkant. Voorzet van Heuwedes. Farfan dan met uh, de inzet. Vanaf een meter of tien. Maar hij kreeg de bal uh, niet heel lekker voor de voeten. Jefferson Farfan, ex-PSV natuurlijk. De voorzet van uh, Max Meijer. Die was uh, niet helemaal goed voor Farfan. Waardoor zijn inzet meters over de goal gaat van Iker Casillas. De aanvoerder van Real. Die in uh, de Spaanse competitie niet meer in de basis staat. Want daar kiept Diego Lopez... Maar Carlo Ancelotti, de trainer van Real, die heeft gezegd... Casillas is mijn eerste man in de Champions League. En daarom staat hij nu dus weer in de basis bij Real. We hebben ruim bijna 40 minuten gespeeld. Nog acht minuten tot de rust. En Real leidt heel comfortabel in Gelsenkirchen met 2-0. En uh, ik zei het al, ook een eerste boel de bezoekers op voorsprong. Chelsea, heer en meester uh, daar bij uh, Galatasaray, Andy. Nou, af en toe komt Galatasaray er nog wel uh, fatsoenlijk uit, om het zomaar te zeggen. Maar Kans heeft het nog niet opgeleverd. 1-0 dus de voorsprong voor Chelsea. maken Torres. En uh, ja, die snelle ingreep eigenlijk in het team van Galatasaray door Mancini... door uh, uh, Jairovic eruit te halen. Dat was echt een uh, tactische... Uh... Uh, move, want uh, ja, ik snap eigenlijk ook niet goed waarom Snijder zoveel aan de linkerkant speelde. En die Jairovic aan de rechterkant. Want Jairovic kwam helemaal niet uh, op de plek waar hij moest zijn. En nu is dat dus uh, uh, zeg maar goed gemaakt. Maar nog altijd uh, speelt Snijder wel aan de linkerkant. heeft nu balbezit. En speelt uh, de bal even met de voeten naar voren. En prachtige pas weer. Over een meter of dertig op Eboué aan de rechterkant. Eboué met uh, tegenoverzicht. André, uh, nee, uh, Eden Hazard. Hazard de Belg die het zo fantastisch doet bij het Chelsea. Is echt verreweg de beste man al dit seizoen. Uh, maar hij uh, is nu even niet in balbezit. Omdat nog altijd die aanval van Galatasaray doorgaat met Snyder. Helemaal aan de linkerkant. Balletje binnen doorgegeven. Maar die bal komt niet aan bij Telles. De man die overgekomen is uit Brazilië in de winterstop. En zijn debuut maakt in de Champions League. Nog altijd toch wel balbezit voor Galatasaray. Het is heel lang breien. En dan komt die bal richting de tweede paal. En dat is een lastige bal nog voor keeper Tsjech. En die kan de bal nog maar net zeg maar, tot corner verwerken. Niet dat die bal erin was gegaan. Maar het was zo'n bal die ertussen valt. En er kan ook nog zomaar iemand bij de tweede paal staan van Galatasaray. Om hem binnen te tikken. Dus Tsjech neemt het zekere voor het onzekere. En tikt de bal tot corner. Die genomen gaat worden door Selçuk Inan. De aanvoerder van Galatasaray. Galatasaray tweede in de competitie. Vier punten achter Venerbatsje. En ziet de koppers mee naar voren. Natuurlijk bij zo'n hoekschop. Want hier moet iets uitgekomen, uitgehaald worden. Volgens nog niet. want. De bal wordt weggekopt en dan kan er gecounterd worden met Torres. Torres is er uh, goed langs aan de rechterkant. Gaat uh, lopen met de bal. Heeft hem uh, meegegeven aan Hazard. Hazard kijkt en uh, wie loopt er vrij? Aan de rechterkant kan de bal gegeven worden aan Frank Lampard. Lampard, randstrafs op gebied. Bal naar voren, maar dan uh, zit Schürrle er tegenaan. En dan is eigenlijk de aanval een beetje... Voorbij. De Duitse Schürrle, ex-Bayern Leverkusen, had uh, beter die bal kunnen laten gaan. Nu gaat de bal over de zijlijn Dan mag Galatasaray gooien. Doet dat snel en probeert Inan uh, weg te gaan. Maar dat lukt niet omdat er een overtreding wordt gemaakt door Schürrle. En uh, Schürrle uh, is het er niet mee eens. André Schürrle, uh, niet echt veel minuten krijgt hij in het team van uh, Mourinho. Maar vanavond staat hij in de basis. Omdat onder andere David Luiz geblesseerd is. De bal bezit dus voor Galatasaray. 40 minuten gespeeld. 5 minuten voor de rust. Gaan we kijken of Galatasaray iets aan die achterstand kan doen. Als de bal naar de rechterkant gaat. Waar Tjeju de bal heeft gepaast. De bal heeft gepaast naar de invaller Cutelus. Maar die speelt de bal weer helemaal terug. En dan staat het overal helemaal doodstil. En kan er alleen maar een beetje in de breedte gepaasd worden door Galatasaray. Wat dat betreft staat Chelsea, want Mourinho is natuurlijk een geweldige trainer die uh, precies weet hoe je een team een ploeg moet neerzetten... staat Chelsea uitstekend tegen dit Galatasaray. En zie je aan de bewegingen van de armen van de spelers... die de bal hebben bij Galatasaray... dat ze absoluut niet weten waar de bal heen moet. Goed, het is uh, rustig op het veld. Want uh, het uh, is een beetje rondspelen van Galatasaray. Maar Galatasaray staat wel achter met Nog vier minuten tot de rust met 1-0 tegen Chelsea. Montreal. Say heaven, say hell. De laatste minuten, seconden misschien bij Schalke Real Arma. Real Madrid speelt een geweldige eerste helft en staat op 2-0 voorsprong door doelpunten van Benzema en van Beel. En het had al 3-4 en misschien wel 5-0 kunnen staan. Net nog een hele grote kans van Karim Benzema op voorzet van Marcello aan de linkerkant kwam Benzema inglijden, maar hij kwam Tikkie te laat. Twee, drie seconden waardoor hij de bal uh, overgleed. Die ging er dus niet in. En ook Ronaldo kreeg al een uh, aantal uh, grote kansen. Eentje op de paal en net eentje vanaf de linkerkant schoot hij de bal op. Uh, doelman, verman uh, op. Waardoor die bal nog net over de doellat ging. En het dus nog maakt 2-0 staat. Opvallend trouwens dat Ronaldo in deze wedstrijd niet vanaf zijn favoriete linkerkant speelt. Nou ja, af en toe wel, maar hij komt toch vooral vanaf rechts. En uh, Gareth Dale duikt heel vaak uh, op links op. En dat uh, werpt tot nu toe wel zijn vruchten af. Misschien is uh, Schalke daar een beetje door verrast. Want het ligt toch wel vaak helemaal open daarachterin bij de Duitsers. Schalke heeft nu wel de bal even achterin met Matip. Maar die levert dan al heel snel in. En dan kan Real counteren met Benzema. En dan die Maria. Die ziet dat de keeper iets te ver voor zijn goal staat. De doelman van Schalke, Ralf Verman. Maar de inzet van die Maria vanaf een meter of 30-35 is niet goed. Dus die bal gaat er niet in. Ondanks dat die doelman van Schalke dan een beetje ver voor zijn doel stond. Als die inzet zo matig is, dan levert dat natuurlijk geen doelpunt op. En mag Schalke een doeltrap nemen als de 45 minuten... Erop zitten, er één minuut extra tijd bij komt. En Schalke heeft sinds die 2-0 van Gareth Bale eigenlijk helemaal niks meer laten zien in deze wedstrijd. De ploeg komt er niet uit en snakt naar de rust. En dan kan de trainer Jens Keller misschien vertellen wat er in de tweede helft anders kan. Het staat dus 2-0 en de eerste helft zit er hier bijna op. En die uitkamp, barrot bal bij jou nog. Ja, we hebben twee minuten extra tijd. En dat is nog weinig. Want er zijn weer een aardig wat blessures geweest. 1-0 de voorsprong Chelsea. Chelsea kreeg net een hoekschop. Maar leverde niets op. Houdt wel balbezit. En dan uh, moet de bal naar voren gaan. Nou, dat is een soort icing. Daar weten we nu alles van. Sinds de Olympische Spelen van de afgelopen weken. Want de bal uh, gaat uh, eigenlijk in het niets. En dan kan Galatasaray aan de laatste aanval gaan beginnen. En doet dat met Felipe Melo. Die een lange bal geeft richting Eboué aan de rechterkant. Eboué bal onder controle. We hebben wel een slotoffensief. Gezien van de eerste helft, in de eerste helft van Galatasaray. Maar het heeft niets opgeleverd. Luister maar naar het publiek, dat fluit. Want ook de trept. Maar liefst drie keer gefloten, Carballo. En dus is het rust bij Galatasaray Chelsea. Ruststand 0-1. door maken, Torres. Dit is radio 1. Het is 2 over half 10 tijd voor het internationaal. net wel.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 De twee mannen die vorig jaar de Britse militair Lee Rigby in Londen met een kapmes en messen hebben vermoord, hebben zware staffen gekregen. De hoofddader kreeg levenslang de mededader 45 jaar. De mannen zeggen dat ze voor Allah tegen het anti-islamitische Westen strijden. Een drukkerij Biegelaar drukkerij Bigelaar in Maarse is failliet. Bij het bedrijf wordt onder meer het weekblad privé gedrukt. Het faillissement is mede veroorzaakt door verslechterde marktomstandigheden, vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar. Biegelaar kon zijn rekeningen niet meer betalen. Bij Biegelaar, opgericht in 1905, werken 120 mensen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, NOS langs de lijn. Het rust bij de laatste twee heenwedstrijden... in de achtste finales van de Champions League. Galatasaray-Chelsea staat het 0-1. Doelpunt van de Torres in de negende minuut. En Real Madrid zit op roze bij Schalke 4 Het staat 2-0 door doelpunten van Benzema en Beel. Nu schaatser Claudia Pechsein. Ze heeft in de stof gebeten, kan je zeggen. Pechsein eiste voor de rechtbank in München... 3,5 miljoen euro van de Internationale Schaatsunie... en van de Duitse Schaatsbond. Tim de Wit in Berlijn. Tim, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Even in het kort, waar gaat deze zaak ook weer om? Nou, dan moet ik je even een aantal jaren terugnemen. Perstein is in de periode 2009-2011 geschorst geweest... door de ISU, de internationale, internationale Schaatsunie, vanwege doping toen. Niet omdat er daadwerkelijk doping bij Perstein is aangetroffen... maar omdat ze langere tijd achter elkaar dusdanig afwijkende bloedwaardes had... dat de Schaatsunie zei... Dit klopt niet. Dat was toen nog nooit eerder gebeurd... dat de sporter dus puur op afwijkende bloedwaardes uh, werd geschorst. Perstijn was de eerste. Maar Perstijn was daar vanaf het begin woedend over. Zij zei, uh, die afwijkende bloedwaardes... die komen door een erfelijke aandoening. Daar kan ik zelf helemaal niets aan doen. Er waren zelfs ook enkele Duitse artsen die haar daarin steunden. En dus besloot Perstijn dit alles aan te vechten. Ze vond dat haar vreselijk veel... Onrecht was aangedaan. Nou, eerst volgde ze dat aan bij de ISU eh, zonder succes. Toen ging ze naar het CAS, dat is het Internationale Sporttribunaal. kreeg ze ook geen gelijk van. En vervolgens besloot ze naar een Duitse rechtsbank te stappen. Nou ja, die stelde haar vandaag dus ook niet in het gelijk. Sterker nog, nu Perstein die zaak verloren heeft... Hè, ze vroeg dus een enorme schadevergoeding... maar nu ze de zaak verloren heeft... moet ze zelfs de proceskosten terugbetalen. Dat loopt ook zeker in de duizenden, zo niet tienduizenden euro's. En, en wat is de motivatie van de rechtbank om die eis af te wijzen? Nou ja, dat op zich wel ingewikkeld. Kijk, die Duitse rechtbank zei... wij beslissen vandaag alleen of wij bevoegd zijn in deze zaak of niet. En die Duitse rechters hebben dat okay. onderzocht... en die kwamen tot de conclusie dat dat niet het geval was. Want uh, het CAS, uh, dat internationale sporttribunaal... dat zit in Zwitserland, die heeft dus al uitspraak gedaan... in die zaak Perstein in het nadeel van Perstein. En deze rechtbank in München zei vandaag... nou, die uitspraak is gewoon rechtsgeldig... dus daar scharen wij ons okay. achter. En betekent dat dat de weg is afgesloten voor Perstein of kan ze nog iets... Nee, ja, nou Perstijn was zelf niet bij die zaak aanwezig vandaag... maar haar advocaat die liet weten dat Perstijn in hoger beroep uh, gaat. Ze wil alsnog proberen haar gelijk te halen bij een hoger gerechtshof uh, in Duitsland... en dus alsnog die schadevergoeding te krijgen. En aan de andere kant, er was nog wel iets opmerkelijks aan die uitspraak vandaag... want de rechter stelde dat het wel oneerlijk is dat een atleet moet ondertekenen... dat hij of zij uh, zich neerlegt bij een uitspraak van het KAS... Dat moet je namelijk als atleet doen... om aan internationale sportwedstrijden mee te mogen doen. Dan moet je dus sowieso naar het kas. Mocht je een of ander geschil oplopen... Moet, dat, moet daar een rechter tussen komen. daarvoor zijn die rechten in Duitsland. De sporter moet de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen... naar welke rechter hij of zij staat, stapt. En dat is op zich nieuw. Want de sporter zou dus met deze uitspraak... in de toekomst eventueel om dat kas, om dat sporttribunaal heen kunnen. Maar ja, daar heeft Pechstein dus in haar geval niet zo heel veel meer aan. Nee, maar ze schiet daar misschien wel nog... een Openingetje in om toch haar gelijk te krijgen bij het gerechtshof. Precies, ja. Ik acht die kans zelf heel klein. Maar goed, ja. Als je naar haar advocaten luistert, die geloven er nu nog zeker in. Zij zeggen: Deze rechtbank in München heeft dus vooral iets gezegd over die bevoegdheid. Nou, dat zijn ze niet. Maar ze hebben nog altijd niet echt concreet iets gezegd ook... of die dopingschorsing nou wel of niet terecht was. Daar is het Perstijn natuurlijk heel erg ook om te doen. Ja. En met dit kleine openingetje wat ik inderdaad net vertelde... hopen ze dus uh, dat Perstijn wellicht bij een hogere rechtbank, uh, rechtbank alsnog... eventueel haar gelijk kan halen, ja. Ze blijft procederen. Blijft ze ook schaatsen? Ja, ja ze, aan opgeven denkt ze nog niet. Nee, Ik zag dat ze gewoon volgende week nog de wereldbeker in Insel uh, wil rijden. Ja, je kan je afvragen waar ze ook... He, ze wil ook maar niet opgeven, blijkt hij wel uit. Ze is nu 42 jaar inmiddels. Hele rijke, prachtige carrière achter de rug. De meest succesvolle Duitse vrouwelijke Olympiër in de geschiedenis. Je kan ook denken, laat dit gewoon rusten en, en leg je er maar neer. Maar ze is nog zo ontzettend fel. Ze wil echt tot het bittere einde doorvechten om haar uh, gelijk te halen. En je zag ook wel hoe fanatiek ze uh, probeerde. Om bijvoorbeeld nog een medaille in Sochi te halen de afgelopen mm -hmm. weken. Want ook sportief wil ze nog zo graag haar gram uh, halen. Misschien kun je nog wel de tranen en haar enorme teleurstelling herinneren. toen ze uh, vierde werd op de drie kilometer uh, twee weken geleden. Die uh, Irene Wuste won trouwens. Nee, deze vrouw is echt ontzettend verbitterd geraakt volgens mij. Die zal echt uh, doorvechten tot, uh, tot ze niet meer kan. Oké, okay, Tim, dankjewel. Tim de Wit vanuit Berlijn. New car, but the price ain't right. <laughs> ain't that gold? Be a flat cheap cheaper, yes it would start riding the bike. Huh. Listen, they making milk out of powder. Yeah they are got the baby crying Po baby, they know what that stuff is Rinse gone up higher, yes it is. Got the parents line. I pay you tomorrow. Lord, it's a real motherfier, yeah. Make you wanna run for cover, yes it will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfier. Yeah.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 Gone home and face the music that don't sound too good. <laughs> Listen, Lord, it's a real mother for ya. ya. Make you wanna run and cover, yes it will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real mother for ya. ya. Fire, yeah, yeah. Oh, get out of here My goodness Too cold Cold-blooded, cold-blooded I'm telling you the truth let, let me stop here at this gas station uh, uh, Give me three gallons of low lead Oh, nothing else I better stop and give me two hot dogs And a strawberry soda It's a bill 1977, Johnny Guitar Watson, A Real Motherfucker. Louis van Gaal heeft enkele weken geleden al nee gezegd tegen het trainerschap bij Feyenoord. Eerder deze week meldde RTV Rijnmond dat van Gaal bij Feyenoord kandidaat is om Ronald Koeman op te volgen na dit seizoen. Amsterdammer zegt echter de voorkeur te geven aan een sabbatical... of een heel grote club in het buitenland... en het liefst eentje in de Engelse Premier League. Ik heb dan de kans in een vierde land kampioen te worden. Al dus Louis van Gaal. En dan Rodeje dat heeft aanvaller Barry Powell aangetrokken. De club uit Kerkrade, hekkensluiter in de divisie u weet dat... neemt de 33-jarige Powell over van Heracles. Daar speelde hij sinds de winterstop op amateurbasis... en dus mocht hij nog getransfereerd worden. Pelle gaat akkoord met een schikking. Feyenoord en Graziano Pelle hebben dat schikkingsvoorstel... van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Spits ging akkoord met die schorsing van één duel voorwaardelijk... en een onvoorwaardelijke geldboete van 5000 euro. En daardoor kan hij morgen, of pardon, zondag in actie komen. In de klassieker tegen Ajax in de Kuip. Pelle trapte na afloop van het duel tegen FC Twente... uit woede over de verspeelde zege in de slotminuten... tegen de koud van de Twentenaren. En in de catacombe. een reclamebord trapte hij omver. En ook nog eens een, een tv-lamp. Dan gaan we kijken of er alweer gespeeld wordt op de velden in Istanbul en Gelsenkirchen. Dat is niet het geval, dus maken we ruimte voor Milo. Sometimes everything seems and large. Imagine in March. past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 No Dat betekent de doorbraak voor Milo, you don't know. Formule 1 coureur, Sebastian Vettel. Voetballer, Cristiano Ronaldo. Hij, hij speelt vanavond. Tennisser Rafael Nadal, basketballer LeBron James... en de atleten Usain Bolt en Mo Farah... zijn allemaal genomineerd voor de Laureus Sports Award. De World Sports Award, moet ik zeggen. Dat is de hoogste onderscheiding voor een sporter. Bij de vrouwen maken skiester Tina Mazen... tennister Serena Williams, voetballer Nadine Angerer... Zwemster Missy Franklin en de atletes Shelly Ann Fraser-Price... en Jelena Isinbayeva kans op de prijs. De La World Sports Award. Dus de verkiezingen daarvan zijn op 26 maart in Kuala Lumpur. Bayern München is kansrijk in de categorie beste teams. Miami Heat, de Formule 1 renstal van Red Bull... en de nationale rugbyploeg van Nieuw-Zeeland... zijn enkele concurrenten van Bayern. Armand Afsaroglou, daar wordt alweer gespeeld bij jou. Chalkenon 4, en Ja, benieuwd of... Uh, de mannen van uh, uh, Klaas-Jan Huntelaar nog iets kunnen betekenen in de tweede helft. Ja, daar ben ik ook uh, benieuwd naar. De spelers die komen nu uh, weer het veld op. Kevin Prins, uh, Boateng van Schalke die uh, is nog even achtergebleven in de kleedkamer. Die had misschien nog wat tijd nodig om zijn uh, haar weer goed uh, in orde te maken. Want hij is er nog niet, maar hij komt nu ook uh, de tunnel uit zie ik. En dan uh, kunnen we aan de tweede helft uh, gaan beginnen. Ik zie Klaas-Jan Huntelaar die ik in de eerste helft, nou ja, ik ben bang dat hij misschien 1, 2 bruikbare ballen heeft gekregen. Meer zal dat ook niet zijn. Hij komt niet in het spel voor tot nu toe. De spits die in 2009 een half jaar uitkwam voor Real Madrid. 20 wedstrijden voor de Madrilenen speelde, nog acht doelpunten maakte. Maar hij kon het nooit echt waarmaken in Madrid en werd weggestuurd daar. Toen hij naar AC Milan ging. En hij wil dus vast wel iets laten zien tegen zijn oude ploeg. Maar het is hem nog niet gelukt. Want Real is simpelweg te goed gebleken in die eerste helft. Waarin de ploeg veel makkelijker voetbalde vooral dan Schalke 04. En dat ook bekroonde met twee prachtige doelpunten. Al vroeg in die eerste helft gemaakt. Door Karim Benzema en Gareth Bale. En dan ben ik benieuwd of Real Madrid doorgaat in die tweede helft. Waar het in de eerste helft gebleven is. Namelijk met aanvallen en met goed voetballen. Zeker in de wetenschap dat Real aankomend weekend een hele belangrijke wedstrijd in de eigen competitie speelt. Terwijl Howard Webb nu heeft gefloten voor het begin van de tweede helft. Real staat eerste in de Primera Division, Heeft drie punten voorsprong op Barcelona en op stadsgenoot Atletico Madrid. En zaterdag speelt Real uit tegen Atletico Madrid. De altijd beladen derby die dit jaar... Nog belangrijker is uh, natuurlijk dan anders. Want uh, er staat nogal wat op het spel. Als Real die wedstrijd wint heeft het opeens uh, zes punten voorsprong op een naaste concurrent. En je zou misschien kunnen denken dat als je in een Champions League wedstrijd in een uitwedstrijd met 2-0 voor staat. Dat je het misschien niet rustiger aan gaat doen. Maar goed, we gaan het zien. Real heeft het uh, balbezit nu. In de openingsfase dus van uh, de tweede helft met Sergio Ramos achterin. Loopt even naar de middenlijn. Speelt dan een crossbal naar de linkerkant. Naar Marcello. Marcello naar Di Maria. Marcello krijgt de bal terug. Ziet dan dat er rest van hem wat ruimte is bij Di Maria. Di Maria dan naar de rechterkant. Maar daar zit Santana tussen. De centrale verdediger van Schalke. En die heeft de bal dan gespeeld op Farfan in de middencirkel. Die ziet dat er wat ruimte is bij Draxler. Maar de paas van, uh, van die mist richting. Waardoor uh, Dani Carvagal, de jonge rechtsback van Real Madrid, die bal uh, makkelijk kan uh, heroveren. En uh, de bal heeft gespeeld op Casillas die dan weer aan een nieuwe aanval voor uh, Real Madrid uh, kan beginnen. De bal wordt een beetje rustig rondgespeeld in de openingsfases van die tweede helft. Nu een slechte paas van Marcello. Die de bal zomaar inlevert bij uh, Heuvenus. De aanvoerder van uh, Schalke. Waardoor Schalke dan weer kan overnemen. Nu met Meijer aan de rechterkant. Max Meijer. De pas 18-jarige Duitse middenvelder. Die de grootste kans kreeg voor Schalke in deze wedstrijd. Dat was net na de 0-1. Toen uh, de enige echt grote kansen voor Schalke zich aandienden. En Meijer die bal uh, eigenlijk... Op goal had moeten schieten. Dat vooral. Maar hij schoot de bal over. En daarna heeft Schalke geen uh, bruikbare kans meer gehad. Nu een schot. En uh, niet eens zo'n aardig schot van uh, Farfan. Wat door Cassius nog kan weer weggestopt. En dan Maier met de mogelijkheid in het strafgebied, Maar die raakt de bal helemaal verkeerd met links. Waardoor die uh, doel niet uh, weet te vinden. Nou, dat is een... Uh... Leuk begin dus van die tweede helft. Waarin Schalke dus laat zien dat het uh, nog niet helemaal heeft opgegeven in deze wedstrijd. Schalke nog altijd. Maar dan wordt die bal heroverd door uh, Dani Carvagal. Maar dat is niet goed wat die Spanjaard daar doet. Waardoor Schalke weer kan overnemen. Maar ook dat is van korte duur. Modric nu op het middenveld voor Real. Die uh, met een paar mooie bewegingen van wat spelers van Schalke is verlost. En de bal dan heeft gespeeld aan de rechterkant. Naar Gareth Bale. Bale tegenover uh, Santana gaat er langs. Bale met de voorzet zoekt Ronaldo. Maar vindt hij niet. Want Matip kan uh, wegwerken namens Schalke. Dat de bal dan weer overneemt. En dan moet het wat sneller gaan bij Schalke. Omdat er natuurlijk wat Real spelers dan voor de bal staan. Maar het gaat te traag. Maar Schalke houdt wel het balbezit. En gaat dan vanaf achteruit bouwen aan een nieuwe aanval. Twee minuten gespeeld in die tweede helft. Eén kansje dus gezien voor Schalke. En dat is al heel wat. Want de ploeg staat achter en heeft het heel moeilijk in eigen huis. Tegen Real Madrid. 0-2. Ook weer begonnen Galatasaray, Chelsea en die houtkamp. En Galatasaray probeert het ook te doen in de aanval gaan. Maar wil nog niet echt... Ja, succesvol zijn. Nu wel weer een in inborp. Een meter of twee van de cornervlag vandaan aan de rechterkant. Chelsea staat met 1-0 voor in Istanbul. En het is toch opvallend hoeveel thuisspelende ploegen er verliezen. Eigenlijk alleen Olympiakos Pireus gisteren tegen Manchester United in de Champions League als thuisploeg gewonnen. Want ook hier staat de thuisploeg achter. 1-0 dus. Drogba probeert zich vrij te lopen, maar de bal gaat over hem heen. Wordt dan gekopt door Terry die een... Uh... Een beetje een rare gele kaart kreeg in de eerste helft, Want er uh, lagen twee ballen in het veld. En een van de twee moest eruit. En Terry uh, deed dat niet. En gooide die bal nog verder het veld in. Op dat moment ging het spel verder. En werd er gescoord ook door tusserei, Maar de te zei ja met twee ballen in het veld. Dat kan niet. Dus uh, kreeg Terry een, uh, uh, een gele kaart. Omdat hij die uh, tweede bal er niet snel genoeg had uitgegooid. Nu balbezit voor Peter Tschech. Een voorzet die via de borst van Ivanovic in zijn handen terecht komt bij het Tsjech. De Tsjechische doelman van Chelsea die de bal nu vertrapt. En uh, komt in de buurt van Torres. Maar niet uh, echt lekker. Want uh, een invaller, Semi Kaya. Die is uh, gekomen voor Hakan Balta. Heeft de bal over de zijlijn gekopt. Petter Tjech. 113 wedstrijden al in het doel. In, uh, uh, in het Europees verband. Bij uh, Chelsea. 113 wedstrijden. Dat is niet slecht. Hij is daarmee kop, nee niet, geen koploper. Want Lampard heeft 124. Al dit is zijn 125ste. En uh, Lampard geeft trouwens nu de paas naar de rechterkant. Torres gaat de lucht in. Kan de bal niet koppen, want nu zit Telles ertussen. Hij gaat de bal over de zijlijn en mag Chelsea gaan gooien. Ja, zoals het nu staat, is het natuurlijk ideaal voor José Mourinho en zijn mannen. Want op 18 maart is de return in Londen... Ze zijn ook al koploper in, uh, in de competitie. Een puntje voor Arsenal. De inworp heeft uh, geen balbezit verder voor Chelsea opgeleverd. En dan gaat uh, uh, Galatasaray weer proberen om een uh, gaatje te zoeken. in de stugge verdediging van, uh, van Chelsea. Bal gaat naar voren. Maar oeh, slecht gedaan van uh, Budak Yilmaz. Nee, het wil nog niet lukken voor de ploeg in uh, Turkije: voor de ploeg van Eboué en van Roberto Mancini. En uh, dus staat het na, nou laten we zeggen. Een minuut of vier in de tweede helft. Nog altijd 1-0 voor Chelsea. En dan gaan we weer naar de Schalke 0-4 tegen Real Madrid. Armand Afsarogro. Eh, heb jij eigenlijk daar Jan Huntelaar al iets zien doen in die wedstrijd? Nee, nee, eigenlijk niet. Hij krijgt gewoon geen bal. Dat, dat is het voornaamste probleem. Maar ja, en als Huntelaar geen bal krijgt... dan wordt het voor hem ook wel lastig om iets te doen. Hij loopt wel rond, dat weet ik zeker. Nee, al. Dat is een uh, eeuwenoude wijsheid inderdaad. En dat geldt ook voor Huntelaar. Nee, het is heel lastig voor uh, Klaas-Jan Huntelaar... natuurlijk om uh, hier goed te spelen. Hij wordt goed in de gaten gehouden door dat hele sterke... centrale blok achterin bij Real Madrid. Pepe en Sergio Ramos. Nou, daar kom je al heel moeilijk doorheen. En het lukt Huntelaar en heel Schalke eigenlijk tot nu toe. Dus ook niet bij een uh, 2-0 voorsprong voor Real... Na zes minuten in de tweede helft en de balbezit voor Schalke op het middenveld. Maar dat is een hele slechte paas van Boateng. Maar die komt toch net aan bij Farfan aan de rechterkant. Die dan met een gelukje de bal bij Heuwedes krijgt. Heuwedes met de brede paas. halfweg de helft van Real in de as van het veld. Nu Boateng. Maar dan zitten er zoveel oranje shirts. Want Real speelt in het oranje op die helft. Dat het moeilijk wordt voor Schalke om daar doorheen te voetballen. En het lukt ook niet. Want de voorzet vanaf de rechterkant van Farfan is niet goed. En het balbezit is nu dan ook weer voor Real met Gareth Bale. Die dan heel wat meters kan maken. De middenlijn nu ook over is aan de rechterkant. Bale die uh, kijkt waar de opening is. Heeft hij gevonden in Ronaldo. 1 tegen 1. Ronaldo tegenover Matip. Wat schade. Ronaldo gaat er langs. Ronaldo schiet. En Ronaldo scoort. Prachtige actie weer hoor. Ja. Van Cristiano Ronaldo. Je kan het eigenlijk voorspellen als Ronaldo daar op die plek van het veld. Een paar meter voor het strafgebied de bal krijgt. En hij heeft nog maar één tegenstander voor zich. En dat was in dit geval Joel Matip. Dan kan je bijna al voorspellen dat hij die tegenstander gaat passeren. En dat deed de Portugees nu dus ook weer op nou ja, bijna onaanvolgbare wijze. Wat uh, schitterende scharen gooide hij eruit. Op aangeven natuurlijk van uh, Gareth Bale. Die opnieuw belangrijk is, ook bij deze derde goal. En dan uh, heeft Ronaldo een paar scharen in huis. En weet Matip niet waar hij het moet zoeken. Gaat Ronaldo er makkelijk langs en rond hij heel goed af. Met die ijzersterke linker van hem uh, rampt hij de bal uh, in de verre hoek. Achter de kansloze verman, de doelman van en staat het dus al 3-0. Voor Real Madrid ongelooflijk. Zeg. Wat voetbal die ploeg van Carlo Ancelotti makkelijk. En dan had Schalke misschien nog wat hoop. in het begin van die tweede helft. Omdat het er bij vlagen wat gevaarlijker uitkwam. dan het in de eerste helft, hele eerste helft gelukt was. Maar ja, dan heb je één zo'n actie van de twee smaakmakers vanavond bij Real: Gareth Bale en Cristiano Ronaldo. En dan. Uh... Weet je wel zeker dat deze wedstrijd eigenlijk beslist is. En dat de return in Madrid ook op deze manier natuurlijk overbodig wordt. 3-0 en Ronaldo zal blij zijn met die treffer hoor. Want hij miste een aantal kansen in de eerste helft. En je merkt aan hem ook al dat de frustraties wat toename. Want je moet natuurlijk niet hebben als Cristiano Ronaldo... dat Gerrit Dale alle aandacht op zich eist. En nou ja, met deze goal heeft Ronaldo laten zien... dat hij natuurlijk ook wel erg goed kan voetballen. 3-0 dus, 53 minuten gespeeld. En ik ben benieuwd wat Schalke in deze wedstrijd nog kan doen. Het, is, het lijkt mij hier wel gespeeld, want Real speelt zo Goed. Dat ik er niet meer uh, heel veel tegen kan doen, vrees ik. 3-0 dus voor Real door dat schitterende doelpunt van Cristiano Ronaldo. Nou Misschien is er nog wel spanning bij Galatasaray, Chelsea, Andy. Ja, Vitesse 2 kwam bijna op een uh, 2-0 voorsprong. Want uh, Torres kwam heel dichtbij. Uh, en een uitstekende redding van Moeslera, de Uruguayaanse keeper... levert slechts een hoekschop op. Die wordt op dit moment genomen, komt voor het doel. Wordt uh, twee keer gekopt, maar twee keer niet echt lekker door Gary Cahill. Maar ook hier geldt, uh, net als uh, in een keertje dat de uitspelende... De boel toch aardig onder controle heeft hoor. Hier is het maar 1-0 in het voordeel van Chelsea. En uh, overigens, ik had het net over Vitesse. Uh, op de bank een uh, oude bekende. Thomas Kalas. Hij uh, zit op de bank, heeft nog niet gespeeld bij Chelsea. Niet in de competitie en ook niet. Uh in het team van, uh, van José Mourinho. Maar hij zit wel op de bank. En hij uh, heeft dus uh, bij Vitesse als huurling gespeeld. Een bal naar voren, maar buitenspel geconstateerd. En uh, daar is onze Duitse vriend André Schurle het uh, duidelijk niet mee eens. Even kijken of hij recht klaagt. Nou, het is inderdaad op het randje. Maar ik denk dat hij wel net buitenspel stond. André Schurle. De man van uh, ooit Bayern Leverkusen. Nu dus spelend in de basis bij Chelsea. Staat buitenspel. En de vrije trap is genomen. Snijder, hoe doet hij het? Ja. Ik zie hem heel weinig. En als hij een paas geeft, doet hij het goed. Maar uh, je ziet hem te weinig. Hij geeft nog geen echt uh, splijtende paasjes. Paasjes over uh, een meter. Of... Dit is een uh, aardig hakje, overigens. En bijna een mogelijkheid. Het levert slechts een hoekschop op voor Galatasaray. Aardige actie van Buruk Yilmaz. Die uh, de bal via een tegenstander over de achterlijn uh, speelt. En dan mag Galatasaray een corner uh, uh, een, uh, gaan nemen. Het hakje was uh, overigens van Inan. De aanvoerder en die gaat ook maar meteen de hoekschop nemen vanaf de rechterkant met het rechterbeen. Het zou voor de wedstrijd wel heel erg prettig zijn als Galatasaray gelijk zou maken. En daar komt de hoekschop komt richting penalty. Stip wordt wel gekopt, maar eigenlijk niet echt goed. En dan, uh, wie was dat? Dat was Felipe Melo die mee naar voren ging. En uh, de Braziliaan kopt de bal over het doel van keeper Petrchech. En zo blijft het dus 1-0 voor Chelsea. En Chelsea speelt komend weekend tegen Fulham in de competitie. Een uitwedstrijd, maar dat mag geen probleem zijn tegen een van de laagvliegers in de Premier League. En nu balbezit voor Chelsea. Maar weer, nee, het is nu heel eventjes Galatasaray dat de bal heeft aan de linkerkant. via. Uh, Ebuwe dacht ik dat hij even de bal had. Maar de bal gaat over de zijlijn. Door Ramirez die een bloedneus opliep in de eerste helft. En een enorme pleister onder zijn neus heeft. Het lijkt me helemaal niet lekker voetballen. In de eerste helft was hij wit die pleister. Toen viel hij echt op bij de zeer donkere Ramirez. Maar nu is de pleister donker en valt het wat minder op. Hij heeft gepaast. Maar een klein duwtje bij zijn medespeler. Levert de vrije trap op voor Chelsea. Chelsea aan de rechterkant. Meter of twee voor de middellijn. Een meter van de zijlijn af mag Chelsea die uh, vrije trap gaan nemen. Nee, het is nog niet verheffend. Het is nog niet uh, uh, heel goed. Ja, wel voor Chelsea, want die staan met 1-0 voor. Maar Galatasaray kan nog weinig in de melk brokkelen tegen de Engelsen. 55 minuten gespeeld. Galatasaray, Chelsea 0-1. Zodra, het restant van die wedstrijd en ook uh, van de wedstrijd Schalke 04 tegen Real Madrid. Daar staat het dus 0 tegen 3 uh, en zometeen na het hier nog ook bellen met Leo Beenhakker. Hij is de nieuwe technisch directeur van Sparta. 04 voor Real nu. Tot zo. Kijk, de Spaanse architect Gaudi liet zich inspireren door vormen uit de natuur. Hoe mooier de verhalen, hoe mooier uw reis. Reis slim met de reismeesters van SSC Cultuurvakanties. Boek op reismeesters.nl